5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het adviesorgaan van het ministerie van Volksgezondheid... berekent hoeveel medisch personeel er in de toekomst nodig is. In het rapport staat onder meer dat er de afgelopen jaren... te weinig geld is geïnvesteerd in het opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen. Vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie... hoopt dat Nederland zich alsnog achter het associatieakkoord met Oekraïne schaart... In het radioprogramma Kamerbreed benadrukte Timmermans dat de Tweede Kamer eerder met een overweldigende meerderheid voor het verdrag heeft gestemd en dat het referendum niet bindend is. Volgens hem is er niks mis mee als politici tegen de kiezers zeggen dat ze wel naar hun raad hebben geluisterd, maar dat er grotere belangen in het spel zijn. Volgens Timmermans is het akkoord met Oekraïne goed voor de stabiliteit in de regio en in Europa. Op de randweg Eindhoven is een man om het leven gekomen. Hij stond met pech op de vluchtstrook van de A2 en de ANWB was bezig met zijn auto. De man werd geschept toen hij plotseling de parallelrijbaan overstak. Vannacht werd bij Geleen op de A2 een jongen van 15 doodgereden. Wat de jongen op de snelweg deed is niet duidelijk.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 Zo, zijn jullie wakker? Hier is hij dan weer. Ondergetekende vrijheid hier bij ZFM Entertainer for You. Hello, hello today en Black Honey was dat. En uh, ja, we hebben natuurlijk, uh, ja, zoals beloofd, vandaag wel een mic in de studio. Mike Daanen. Mike hey, zou zeggen, hele Goedemiddag. Goeiemiddag. <laughs> hey, ja, vorige week is het even wat misgegaan, maar... Klopt, klopt, klopt. klopt. Ja, ja. Maar ja, we, we zijn er mee. nu toch? Ja, zo is het. En uh, we gaan er een feestje van maken, toch? Gezellig even. Hey, uh, ja, jouw nieuwe single. Ja. Na de zomerzon. Klopt. Kom weer bij mij. Ja, ja. Ik, uh, ja, ik vind het een hele verrassende plaat. Anders dan anders. Klopt. Ja, ik, ik ben... heb uh, natuurlijk ook uh, wat, wat opnames uh, van je gehoord. Uh, zo via YouTube en dergelijke. Ja, waarom deze? Hoe, uh, hoe is dat eigenlijk uh, tot stand gekomen? Een beetje, ja, een, uh, toch wel een, een liefdesverdriet. Maar klopt nee, met een uptempotje ja nou dat was precies dus ook wat de bedoeling was uh, zoals je weet uh, schrijf ik natuurlijk zelf mijn singles en ik heb altijd al zoiets van ik wil eigenlijk een hele gewoon uh, denk wel wat elk artiest wil gewoon uh, een mooie ballad in elkaar uh, zetten en oh. die ook dus qua gevoel dus weer zingen en dan op een mooie cd zetten maar ja, je moet toch een beetje om jezelf ook een beetje hè, in de markt te houden. Dus ook gewoon zorgen dat je wel een beetje uptempo bl bezig blijft. Zodat ja. het een beetje dansbaar blijft. Ja. Nou, en dat is dus de combinatie geworden van, kom weer bij mij, van een bellet eigenlijk in een sneljasje. Ja, nou ja, dat, uh, ja. Ik, ik ben altijd van mening dat je, als je een, een programma hebt, een avond voor een programma, dat je daar toch wel een beetje bellets doorheen moet. Uh, want als je allemaal uptempo's gaat zingen... Word je alleen maar als feestarties gezien, inderdaad. <laughs> <laughs> Klopt. Nee, maar ja, ik bedoel, ik, ik, ik, ik kijk eventjes naar mezelf natuurlijk. Eh, als ik op een feestje ben, dan vind ik het ook wel eens heerlijk om eventjes een rustig nummer nee, ertussen te... Even uitrusten, tussens, Ja, het inderdaad, eh. Ja, maar dat ligt gewoon aan de leeftijd. Zo <laughs> oh, is dat? dat heb, er, ja, daar begin ik uh, zelf ook last van te krijgen. Dus dat, <laughs> misschien is nu wel tijd voor mooie bellen, inderdaad. Ja, nou, ja ik, ga de, ik ga de vier'tjes bijna inruilen, dus... <laughs> <laughs> ah, nee, ik, heb, ik ben er net aan begonnen. <laughs> Oké. Okay. Zullen we maar gaan draaien. Lijkt me hartstikke ja, leuk. Dat lijkt me heerlijk. Kom weer bij mij. Als het je spijt. Kom dan bij mij. Of ben ik je kwijt. Kom er bij mij. Is er nog liefde of is het voorbij.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 It just Dane hier te gast uh, in de studio van CFM Entertainment voor jou en uh, ja, heerlijk nummer! Dankjewel, ja, dankjewel. Ja. Ik zeg het: uh, ik zei het net al tegen je, ja, ik heb uh, ik had het twee keer gehoord en uh, ja, ik, ik zong er meteen mee eigenlijk, dus uh, ja, en dat is ook de bedoeling, ja, toch? Ja, als wel ja. liedjes maken. Dat, ja. dat is juist het hele leuke van uh, van het nummer, ja. Want, uh, Ik ben er zelf ook super, super tevreden over, super blij mee. Ik zag gisteravond sta ik op te treden en de mensen staan om gewoon, gewoon mee te zingen. Nou, dat is gewoon zo'n geweldig, geweldig, gevoel. Ja, nou nee, heerlijk. Hey, uh, ja, we hadden het er net al eventjes uh, een klein beetje over. Een uh, album zit, uh, ja, je hebt nog wat op de plank liggen. Ja, we hebben er, uh, we hebben er genoeg klaar liggen. En inderdaad, uh, dus de, de volgende stap en de volgende droom van mezelf om natuurlijk uh, ja, een eigen album te hebben. En dan wil ik wel een beetje divers. Dan wil ik dus inderdaad, wat we straks ja, overhouden, okay. inderdaad ook de bellets op gaan. Uh, ja. En ik ben bezig met een Engels nummer, dus misschien dat we kunnen zeggen van we gaan het voor twee Engelse oh, nummertjes er ook nog bij. Ja, of, of je houdt het weer apart voor een <laughs> EP'tje of zo. Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, dan laten we eerst uh, gewoon proberen om uh, naar een mooi album toe te werken. Dat lijkt ja. mij te gek. En sowieso uh, ja, laten we het houden op een Nederlandstalig album voorlopig nog wel. <laughs> Oké. Okay. Hey, uh, ja, ik denk dat ik nog een, even een gouden ouwe van je ga draaien. Ja, het zonnetje is wel, uh, ja, dat, tenminste vandaag was hij er wel, maar. Ik ja, heb hem meegenomen uh, voor je. Het, het, het, het strand, uh, laten we eventjes toch wel, uh, even achterwege, want het water is nu wel uh, wat, uh, wat frisjes. <laughs> Eerlijk gezegd. Er zitten dus wat tegen een nieuwjaarsduik <laughs> aan, dus daarom. Maar ja, goed, uh, we gaan het toch eventjes draaien. Zomersong. Oké, okay, komt die.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 Tot, duren, tot in de late uren Gooi alles af, Zonder een perdoor. Al die smoelen nachten Ik was weer even wachten Nu is die tijd weer hier Samen in de zomerslo Het blijft toch ook een heerlijk nummer. En uh, ja, ondanks uh, ja, dat we toch een beetje tegen de winter... Uh, tenminste, ja, we zitten een beetje tegen de winter op, denk ik. We gaan dus uh, vannacht uh, eventjes de klok een uur terugzetten. Naar de wintertijd. De gevoelstemperatuur is er. Ja. Nou, uh... nou, dus uh, daarom komt deze nog vandaag, hè. zomerzon <laughs> hey eh... Uh... Ja, waar, waar kunnen mensen jou eigenlijk uh, vinden, boeken, uh, noem maar op. Nou ja, ik heb natuurlijk uh, mijn eigen website die uh, van de week weer helemaal aangepast is. En uh, door uh, een vriend van me ja, echt leuk in elkaar gezet is. Dat is www.maikdane.nl We hebben natuurlijk Facebook, we hebben Twitter. We hebben eigenlijk elke, elke media ding wat er is, dat, uh, ja, ja, dat ja. kun je wel via Maikdana vinden. Instagram? Instagram ook, ook nog. <laughs> ja, het zijn er zoveel mogelijk. Ja, ik ik, ik moest je... even denken. Ik denk, we missen er nog een. <laughs> nee, maar goed. Uh, ja, Instagram is eigenlijk meer een beetje foto's. Hè? Klopt. Wat ik, wat ik zover... Uh, en ik ben blij dat en... ik eindelijk Facebook een beetje onder de hand heb. Ja, dus... nou ja. Ik ook eigenlijk een beetje. <laughs> maar dat zal je wel merken met het live gebeuren. Jawel. Even kijken hoor. Want ik, uh, ik, ik, ik heb eigenlijk ook weer niet uh, op zitten letten. Maar um, ja... Wat, uh, wat zijn, uh, zijn er nog verrassingen? Zijn er nog uh, optredens? Uh, kennen ja. mensen nog ergens kaartjes? Ga je naar Turkije? Ga je naar Griekenland? Of? Nou, naar Turkije. Dat uh, ligt wel in de planning, ja. Ja? <laughs> maar dat zal ja, nou, van maar, de zomer worden. <laughs> nou, nou, niet, uh, niet, ja, oké. Okay. Maar dat, uh, dat is voor jezelf, neem ik aan. Klopt, in, klopt, okay. klopt. Je hebt kans dat we, dat we een komend jaar misschien nog uh, naar Spanje weer gaan. Zoals we afgelopen jaar gedaan hebben. We hebben uh, ja, optredens natuurlijk. Zoals, uh, eigenlijk elke week zijn we wel op pad. Ja. Daar, daar ligt het allemaal niet aan. En, uh, ja, ik wil eigenlijk gewoon weer vol gas gaan... voor uh, gewoon door met een nieuwe single. Ja, oké. Okay. Dus uh, deze winter in ieder geval geen... Uh, geen uh, Oostenrijk, uh, Spanje of wat dan ook? Uh, nee. dat ja, okay. gaat hem niet... We uh, hebben het wordt ook veel te druk voor, momenteel. Dat, uh, ja, ja je, je werkt natuurlijk ook nog uh, voor jezelf. Klopt. Ja. We hebben er de, de hele week nog bij. En we hebben in het weekend natuurlijk de muziek. Nou, tegenwoordig ook door de week zo, de muziek. Ja. En... Dat is best heftig. Ja, druk, druk bestaan. En dan ook nog de kinderen zo te houden. Ook dat nog. <laughs> dat, dat is dan weer voor de zondag. Dat we weer leuke dingetjes gaan doen. Ja, nou en de ja. vrouw vergeet de, de vrouw ook niet. Want die heeft ook haar aandacht nodig natuurlijk. Ja, dat sowieso. Dat wordt nog wel eens vergeten. Ja, dat... Uh, nou ja, nog niet zozeer vergeten. Maar uh, gewoon nou, de ja, drukte. Door de drukte ja, uh, raakt dat eventjes in een uh, hoekje. En dan moet je af en toe een beetje quality time ook nemen. Ja, inderdaad. Hey, hey, uh, ja, ik, ik, ik denk uh, dat ik maar eventjes een uh, ander nummer ga draaien. Want ik heb uh, ja, voor de rest uh, eigenlijk geen uh, singeltjes meer van jou hier in de, de computer. Nee, maar allereerste single. daar had ik het net met je over. Dat, ga die, die, die, ik ga hem bij je afleveren. Ik ga zorgen dat hij bij je komt. Is goed. gaan we even een nummer draaien van de Ramon Beense. En uh, ja, die staat uh, momenteel nog uh, in de dutch top 5. Jij en ik...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 Terugkomt, lieve schat. Ik zal altijd blijven wachten. Als je terug bent.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 Wat wij wensen, jij niet. Laten we samen zullen leven. Wat de allerlaatste stil. Ga me niet verlaten. Laat me niet alleen. was hij dan, uh, Wally Mackie. En dat, uh, ja, met zijn uh, Belgische kant en, uh, en Nederlandse kant. Uh, mijn hart, dat klopt slechts voor jou. En uh, ja, hij is nog steeds aanwezig hoor, Mike Daanen. Hier uh, in de studio van ZFM, entertainer voor u. Tot een klokje van zeven uur ben ik bij u. En uh, ja, Mike, hebben we nog wat te melden eigenlijk? Te melden? Nou ja. Ja, maar wat, wat, wat, uh, ja, wat, wat zijn uh, je verdere vooruitzichten? Heb je daar nog iets... Uh, nou ja, gewoon lekker vrolijk, uh, vrolijk met, lekker met de muziek doorgaan. Dus ik hoop dat ik nog een heleboel singles mag maken. Dat nou, is dus, uh, dat houd ik ook natuurlijk. <laughs> en dat is ook zeker waar ik voor wil gaan. Uh, voor nu gewoon lekker uh, kom weer bij mij gewoon goed promoten en overal laten horen, overal zingen. Zodat iedereen lekker mee kan zingen. En dat iedereen gewoon lekker mee kan doen ermee. En dat uh, maakt daarna wat, uh, ja, wat bekender wordt in. Eigenlijk heel overal. Ja, gewoon heel Nederland en misschien daarbuiten. daarbuiten de zuidenburen, België. Ja, wat ik zeg, dat wordt hij nu dus ook opgepakt en dan wordt hij dus ook op de radio gedraaid. VBR? Ja, VBR, die inderdaad hebben hem opgepakt. Ja, dat is sowieso... heel gunstig, heel blij mee natuurlijk. En dan wordt je stem ook daar gehoord. Ja, ja. <laughs> ik, ik ben gelijk bezig natuurlijk. <coughs> maar in ieder geval, bij VBR... Sta je al in de hitlijst of, uh, van VBR? Of? Ik heb toevallig van Alice heb ik dat formulier gekregen. Maar ik heb eerlijk gezegd nog niet gekeken hoe of wat... Uh, ik weet wel dat ik uh, op, op, bij de B... Uh, hoe zeg je dat? Ze hebben een A-lijst ja, ja, en een B-lijst. In de B-lijst ja. sta ik sowieso. Ah, Oké. Okay. Nou ja, dat gaan we in ieder geval nog uh, eventjes uh, volgen. Dat... Uh, kunnen we ook ja, uh, volgen op, volg mij op mijn, uh, mijn uh, eigen Facebook. Ja, daar staat als het goed is uh, ook uh, VBR op. Tenminste, daar zijn we vrienden mee. En natuurlijk TV Oranje. Die, uh, daar sta ik uh, nou, per week nu geloof ik 14, 14 keer gewoon vast in de playlist. Dus dat is ook leuk. Oké. Okay. Uh, op TV komt hij ook iedere keer voorbij. Ja, ja dat is uh, ja, TV Oranje. Klopt. Ja, ja. En, uh, ja dit is de Radio Oranje? TV Oranje? En dan hebben we Radio NL. Radio NL nog? Ja, dat is... De, we hebben dus, hadden we het toen straks over ja. dat, het, dat het gewoon heel erg lastig wordt voor de radiostations. Ja, die, om dus... vanwege de, ja, de, de, de politieke consequenties eigenlijk... Uh, ja. Klopt. En daarom zal het moeilijk zijn om mijn single daar dus weer ja, ja. naar binnen te krijgen. Ja. Nou ja, maar hopen in ieder geval uh, ja, dat daar uh, heel veel tegenstemmers komen... Nou, als ik op Facebook alles uh, uh, uh, en, uh, uh, zie uh, uh, wat iedereen uh, voor steun geeft en wat er gedeeld wordt, dan moet dat vast goed komen, denk ik. Ja, ik bedoel, uh, dan, dan heb je een leuk Hollands fabrikaat en dan mag je hem dus niet laten horen, omdat je dus uit zijn antwoord komt. Klopt. <laughs> nou, dan mag jij hem alleen maar draaien. Uh, ja, dat, uh, ja, dat is aan de ene kant gunstig, maar aan de andere kant voor jou niet natuurlijk. Nee. Dus uh, nee. Uh, uh, ja. Ik, ik heb geen singles meer van je. Je zou nog eentje aanleveren. en uh, ja Daar wachten we dus op. En dan uh, gaan we die uh, sowieso tegen horen brengen. En desnoods uh, volgende week. En ja, dan gaan we nu een... Uh, ik zorg een... gewoon dat hij bij jou terechtkomt. Ja, oké. Okay. en Ja, ik denk dat we dan bij deze alvast uh, een beetje afscheid gaan nemen. Toch? Ja, ik vind helemaal goed. <laughs> Hey, uh, in ieder geval bedankt voor je tijd. Geen dank. Dank je wel dat ik hier mag zijn. Succes met je programma. Ja, jij ook natuurlijk met uh, ja, uh, deze single. Ja, ik, uh, ja. ik ga volgassen in ieder geval voor. Wa we houden je in de gaten. Hartstikke leuk. Oké. Ah, Oké, okay. ah, okay, dank je wel. Hey, groetjes en uh, groetjes thuis natuurlijk. Ja, dat ga ik zo gelijk doen. Ik ga zo een lekker op je eten eerst. Gelijk dus voor heb mij je. twee minuten. Ja, thuiswedstrijd. <laughs> Ja, we gaan een plaatje draaien van Belinda Kineer. En uh, ook uit de, de Entertainment Dutch Top 5. En een dag de liefde uit. Uit de Entertainment for You. Dutch Top 5.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 Van deze klasse kan ik never laten gaan. En dat is dus nooit wat ik doe. Hey. Moet zeggen tegen haar, kijk hoe ze heel de avond naar me kijkt. Stel dat we hier vanavond nog vertrekken met elkaar, dan ben ik heel de nacht bij hun bereik. Oh, oh, oh. Dan kan ik 24-7 genieten van een vrouw, een vrouw die alles heeft wat ik zoek. Oh, oh, oh. Een vrouw van deze klasse kan ik wel laten gaan, en dat is dus nooit. I.B. en uh, Kenny B. en Brace. Uh, baby, let's go. Hier bij CFM Entertainment for You. 106.9 en 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op tekst TV. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan zo eventjes uh, contact opnemen met uh, ja, Henk Stelten over zijn uh, laatste single. En kom je. We gaan eventjes een, uh, een plaatje doen. En dat is het plaatje van uh, Will and the People and a Lion in the Morning Sun.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 Onderbreken, want ja, we hebben iemand in de uitzending. En ja, zoals beloofd, Henk Stelte Ik zou zeggen, Henk, een hele goede avond. Of goedemiddag nog. Ja, goedemiddag, ja. Ja, ja. ja, helaas, ik stoel je even met eten. En bij deze alvast eet smakelijk voor zo een prettige voortzetting. Nee, ga we ja, ja, gaan eventjes over je laatste single. Kom je? Ja. Ja. Het is een gezellig nummer, hè? Ja, vind ik, vind ik wel. Ik, uh, kijk, ik, ik hoop dat de, de meeste mensen daar zo over denken, natuurlijk. Ja, dat hoop ik ook. Hé hey, Henk, stel jij even voor voor de mensen die je nog niet kennen. Oké, okay, uh, ik ben uh, Henk Stelten, ik ben 29 jaar, ik kom uit Utrecht. Uh, ik ben nu uh, drie à vier jaar bezig met uh, liedjes maken. Ah, oké. Okay. En Henk, hoe is deze single eigenlijk tot stand gekomen? Nou, hij is tot stand gekomen, uh, ik, ben, ik heb uh, Frank van gedaan van de Boomstudio. Studio. Ja. En ik heb de uh, vraag van hem, hey Frank, maken ze een uh, leuk liedje voor me? Oké, okay, gewoon simpel. Uh... Ja, ik heb gezegd natuurlijk welke richting ik een beetje opbouw. Ja. En op die manier, ja, binnen een week had ik eigenlijk al een, uh, al een voorbeeldliedje op, op de plank leggen. Ah, oké. Okay. Nou, ja, dat is inderdaad... Uh... Uh, dat ging heel snel in één keer. Ja. Nou ah, ja, dat is, uh, dat is inderdaad snel. <laughs> binnen een week. <laughs> ja. Hey. eh... Uh... Ja, ben, ben, ben je eigenlijk bezig met uh, uh, eigenlijk een album? Om eventjes uh, tussendoor te. Ja, ik ben, ik ben er niet zozeer echt, echt mee bezig om het snel af te hebben. Ik ben wel bezig alvast met nummertjes uh, apart houden. Ah, oké. Okay. Um, om hem toch, uh, misschien in 2018, misschien wel 2017 al, om toch een album uh, uit te brengen. Ah, oké, okay. dus je hebt nog wat, uh, wat op de plank leggen? Ja, ja ik heb nog wat op de plank leggen. Ah, oké, okay. dat zijn uh, bellets of. Uh... Ja, dat zijn bellets, ja. Meerendeels. oké. bellen. bellet? Ja. Ah, oké. Okay. Hey, uh, zing jij ook Engels of zing je alleen Nederlandstalig? Eh, uh, wel en wel een op. Ik zing gewoon Engels, ja. Ah, oké. Okay. Engels en Nederlands, gewoon alles een beetje door elkaar, een beetje Dredes. Ah, oké. Okay. Hey, uh, ja, zijn er ook nog uh, uh, evenementen waar je, waar je gaat optreden uh, binnen hier in het land? Waar de kaarten voor te krijgen zijn of? Uh? Ja, morgen. Uh, Kennen ze naar de toppers van Oranje komen in uh, in Burnett? Daar, ah, okay. daar zal ik ook op gaan treden In Bunnik. Ja, in Bunnik. Ja, dat is, ja, dat is vlakbij hè Ja, bij mij wel en bij jou <laughs> Om de hoek Ja, nou ja voor, de, voor degene die dat uh, niet weten Leg ik uh, inderdaad uh, bij Utrecht Ja, ja Hey Henk, ik, ik ga lekker het nummer draaien Nog uh, voor het nieuws van 6 uur Kun jij lekker verder eten? Ja, is goed hey? En uh, ja, we spreken elkaar sowieso de, bij, de, bij de volgende single zeker weer ja, dat lijkt wel leuk. Ja? Dan zou ik zeggen... ...nog een heel fijn weekend. En geniet ja, ervan. Ai, ja, dankjewel. dankjewel. Hoi. Hoi, hoi. Ik zie je zomaar zitten... ...op dat terras. Je kijkt wat rond... ...en je nipt aan je glas. Ik vraag je meisje, drink jij iets van mij? Compleet en schuif ik dichterbij. En gaat de zon omlaag, stel jij... Ik volg je benen door mijn zonnebril. Je haalt je heupen, je danst heen en weer. Kom ik je halen, gaan wij nog een keer. En als de beat vertraagt. En daarvoor hoorde je natuurlijk ingestelde. En kom je. Heerlijk nummer ook. Ja, en we gaan langzaam naar het nieuws van 6 uur. En ja, ik zou zeggen, in ieder geval, tot zo na 6 uur. En ja, als je zit te eten, ik zou zeggen, eet smakelijk. En mocht je gegeten hebben, dat het u wel mogen bekomen. We gaan, ja, dus eventjes verder tot het nieuws van 6 uur. En dat doen we met Itemar van het End. En ja.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 Als uit de stad zijn dan na